Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kliniek voor TBS'ers moet noodmaatregelen nemen... nadat er in korte tijd twee TBS'ers zijn omgekomen. In beide gevallen ging het vermoedelijk om drugsgebruik. Door de sterfgevallen konden familieleden de Oostvaarderskliniek in Almere even niet bezoeken. Ook mochten de patiënten tijdelijk even niet van de afdeling af. En morgenavond om zes uur speelt Nederland tegen Oostenrijk. En bondscoach Koeman verklapt alvast dat Memphis Depay sowieso meespeelt in de basis. Er was wat kritiek op zijn prestaties hier en daar. Maar Koeman heeft alle vertrouwen, zegt hij tegen onze verslaggever. Twijfel jij wel eens aan hem? Nee, totaal niet. Hij zal ook net als wij in het toernooi moeten groeien. En ik hoop dat we daar de gelegenheid voor krijgen. Koeman had verder nog goed nieuws te melden over Brian Bobby. Die worstelt het hele EK al met een hemstringblessure... maar is volgens de bondscoach nu topfit. In Duitsland zijn twee mannen opgepakt omdat ze de familie van een coureur Michael Schumacher zouden hebben willen afpersen. Daarmee hoopte het duo miljoenen binnen te harken. De verdachten zijn een vader en een zoon. Ze zaten al vast voor een andere zaak. Michael Schumacher is zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. Hij kreeg in 2013 een ernstig ski-ongeluk. Hij is daarna nooit meer in het openbaar verschenen. En deze week kunnen dan eindelijk de korte broeken, jurkjes en sandalen uit de kast. Want het wordt heerlijk zomerweer. Vandaag kon je dat eigenlijk al merken. Bij het strand in Scheveningen was het goed te doen. Echt geweldig. Geen ja, lekker koel windje erbij. Het is, uh, het is perfect. Nu is het heerlijk. Een beetje bijbruinen. Mag ook wel in deze periode. Heerlijk. Zalig. We blijven blij toe. En ook kom op een paar lekkere dagjes aan. Dus het wordt genieten. Ja, en het weer. Het wordt een heldere nacht met plaatselijk wat grondmisbanken. De temperatuur koelt af naar 11 graden. Maar morgen wordt het opnieuw flink zonnig en het wordt 23 tot 29 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. Fuck, fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you oh, fuck. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Oh, fuck you! Fuck you! Fuck you, my you! Oh, fuck! Yeah. Welkom bij uur 2 van Play It Laat Ja, Alles gaat al mis, dat gaat helemaal niet mis. <laughs> Kom je niet het is een mis. beetje rommelig. Ja, joh. Uh, leuk dat je nog steeds luistert. Je hebt het volgehouden, heel goed. Nog een ja. uur te gaan en dan, uh, dan kan je gaan slapen. Ja precies. Dus je moet nog even... Uh, heb je de, de marteling weer overleefd. Precies, je moet Die je even de, de buren wakker houden. Ja, inderdaad. Nou, dat lukt wel aardig met de muziekkeuze van vanavond. Precies, toch? Welkom ja. bij uur 2. Welcome yes. to the second hour of Play It loud Underground. Uh, thank you for listening. Tak. Uh, for listening. Thank you for listening. And, uh, Merci. We, we, we have all uh, kind yeah. of people <laughs> listening all over the world <laughs> yeah. from this yeah. small local Play station. it loud goes worldwide. Play it loud goes. And uh, as we mentioned before, we have an Instagram page now. It's play it loud underground underscore underscore wow. Yes, I play it loud underground but underground. Oh, yeah. play it, it loud, loud. Yeah. Underscore, underscore, underscore underscore underground underground yeah. Z MZFM. Yes. Go follow that page now. En anders de Facebook-pagina. Play it loud. at Geschreven. at. Hè? at ja. ZFM's antwoord. En dan. Uh, en of blijf je ook op de hoogte? Facebook hebben we Play. Of oh, dat zei je net. Ja, dat zei ik. Net. Dat zei je net. Ja. Daar kun je ons ook volgen. Wow. En dan blijf je op de hoogte van alle programma's uh, die gaan yes. komen. Elke week weer uh, een ander thema. Dat kan je ook. We hebben request. Verzoekjes, doe het daar. Ja. Gaat allemaal volgen. Blijf wat overzichtelijk ook. Hou ons in leven. Ja, inderdaad. Ik heb al drie volgers. Nou, ja, wow. Nee, vijf had je dan. Vijf? Ja. Oeh, <laughs> exciting. Uh, we gaan snel verder, want we ja. lullen veel en we hebben ja. veel muziek. De helft kunnen ik alweer niet draaien. Oh jee. Ik heb veel te veel meegenomen. Uh, Oof, beter te veel dan weinig. Of format Met een titel die ik niet kan <laughs> Moet ik me eraan herinneren? Ja, Til. Oh nee, dat kan, kan ik niet. Nee. Oké, okay, daar gaat hij komen. Best by the wind, the best Heerlijk, zo'n oude klassieker van Asfix. You're the Wasteland of Terror. Um, Tzatzogua, of Tzatzogua. Is bijna niet uit te spreken, is bijna niet te schrijven. Uh, Duitse band... Uit 1995 hadden ze hun eerste LP, nog een album. En toen zei ze jaren. jaren. Zijn ze eigenlijk gestopt, niks gedaan. Tot twee, drie jaar geleden traden ze op. En toen vroeg ik nog aan hem, komt er een nieuw album? Eh, eh, eh, misschien wel. Ja dus, er is een nieuw album. En we gaan een nieuw nummer van hun draaien. Hier is Tsotsuk met Master Morality. Je hoorde Doetheimsgaard met Lekker. carpet bombing van het album 666 International. Um, we gaan weer wat nieuws draaien. Ja, wat Want een, zeker iemand, someone has brought out a new album. Yeah. Oh, mijn headphones, sorry. <laughs> um, uh, ja, we had him before here with an interview. Yeah. Uh, Rafat. Yes. From the band Pandemonium. Ja. Yeah. En hier is de new single the new single of pain ammonium all Hell uh, the spot or this spot oh, yeah. all Hell uh, the spot from the yeah new album latent uh, latent album yeah which is coming out or is it out already uh, no it's not out yet it's no it's not. coming out coming out this summer go check that out and here's a song of it yeah enjoy Jij ja, luistert naar Noord-Evrede uit Noorwegen met het nummer Ergert. Leuk dat je luistert naar Play Later Underground. We gaan weer iets soort nieuws draaien. Want Hilt ja, is toch één van mijn, niet mijn favoriete bands, maar wel één van. Ik die. hou ervan. Ja. Zijn we gewoon, maar het is nog niet heel bekend, dus we proberen het hier lekker te promoten. Ja. Het is de, de, de vorige drummer van uh, Marduk Lars. Stond... Schreeuwt nu zelf door de microfoon heen. En uh, ik vind dat het hem goed afgaat. Ze hebben een nieuwe EP uit, de Slayers. Vorige keer hebben we al dat uh, titeltrek gedraaid. En hij vroeg: draai nou iets een andere? Ik zeg: ga ik voor jou doen? Ja. En voor iedereen? Yes. Dus hier is gewoon Hilt met Hilt. Hey, gewoon de titeltrek. precies. Yes. van de slayernes. Het klinkt gewoon lekker. Ik ga nog een keer draaien. Volgende keer. Um, uh, je was te laat. Of je kon niet de hele dag luisteren. We zouden pestelens als tweede draaien. Ik weet dat je pestelens wilde horen. Dus we hebben het verplaatst naar nu. Dus we gaan nu even. Ik weet niet welk nummer je wilde horen. Maar daar hebben we nu wat op gevonden. Ik ga het weer zeggen. Play it loud. Underscore underscore Underground ZFM op Instagram. Daar kan je je klachten, je verzoekjes, je spam, je van alles kan je daar kwijt. En uh, we hebben niet veel tijd meer, dus ik ga niet langer meer lullen. Hier is Pestilence met Last Souls. Drape us hoorde je met het nummer: da, da, da, da, da. Het staat allemaal door elkaar, jongens. Dead Eden, dank u wel. Ja, wow. ja een, een rommelige uitzending, een geestelijke ja. uitzending, Echt, maar dat maakt allemaal niet uit. Het hoort ja. een beetje bij de muziek, de chaos. Ja, precies. We houden van chaos. Precies. Ja. chaos is muziek. Heerlijk, uh, ook dat. Ultra Silvan, Spare Wound. Vertel. Zelf wees je hem. Ik ken het niet. Ik is ken het niet? Nee, ik ken het ook niet. Nou, als je op het ene knopje drukt... Ja, dan hoor je hem erin. Je, <laughs> <een. laughs> je hebt er niks over te melden. Oké, okay, nee, nou, nee, dan, dan gaan we eruit. Nou, luister je. <laughs> Joe, jo. tot zo. En dan hebben we de concertagenda. Door de Ultra Silvan met het nummer Spearwood Salvation en dat is ook van het gelijknamige album. Het, het zit er alweer bijna op, het is uh, alweer bijna klaar. Dus, zo zo beginnen eraan en zo zijn de twee uur al voorbij. Uh, we hebben nog ja, niet van we het uh, concept We de hebben, we de cassetteagenda nog en daarna ja. hebben we nog één nummer en, en dan ik, ik gaan we heb, afsluiten. Ja. heb zelf iets bedacht om voortaan te eindigen met een. Bel het. Langzaam nummer gewoon. Altijd leuk. Even, geen herrie. Het is wel herrie, maar... Even rustig aan. Mijn moeder vindt het nog steeds herrie. <laughs> ben je daar nee. klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan gaan we ervoor. Dan gaan we ervoor. Concertagenda. The Play It Loud Concertagenda. Ja, we kunnen nog naar Cradle of Filth morgenavond... met Mimi Barks in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Uh, er zijn nog een beperkt aantal kaartjes voor beschikbaar. Dus uh, Wees er snel bij. Uh, Megadeth is dan uh, ook die avond in de 013 in Tilburg... maar dat is dus uitverkocht. Uh, als je nog naar de Paradiso wil in Amsterdam... dan kun je daar nog kijken naar Icy en consorten... namelijk Bodycount treed daarop. Ook leuk. En van 27 tot met 29 juni kun je naar Jera On Air... op het festivalterrein IJsselstein in uh, Limburg dan wel te verstaan... met onder andere Electric Callboy, Dropkick Murphys, Bad Religion... Sum 41 en Biohazard en nog vele andere. En Haarlem, daar vindt een avond vol stoner en doombands plaats. Maar dan gemengd met Noise Rock, Shoegaze, Psychedally en andere alternatieve genres. Namelijk een mini roadburn misschien, zelfs met wat meer gevestigde namen en underground bands. Maar dan in Haarlem dus. Bij deze editie vind je de machine op de line-up. En de kaartjes zijn slechts 7 euro. De deuren openen om half acht en de aanvang is 8 uur. En tot slot hebben we nog twee concertjes waar we naartoe kunnen. De Karloff in Veetzieler, uh, Kronol, in Café de Walrus in Groningen. zeg mij niks. En op 30 juni dan treedt Veder op en Bio Cancer en Warsite, uh, ter ere van hun 40-jarige jubileum uh, van Veder uiteraard in de Iduna in Dracht. Daar moet er wel een stukje voor rijden, maar dan heb je ook wat. En dat was het uh, voor wat betreft de concertagenda. Gaan we terug naar jou, Ben. Ja. Slotwoord. Uh, oh, slotwoord. Uh, thank, thank, thank you. Thank you very much for listening. Bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we weer aan het einde van de... Dit is het alweer juli. Ja. En dan hebben we weer een Play It Loud Underground. Ik ga toch één keer zeggen. We hebben al twee nieuwe volgers. Play It Loud underscore underscore underground ZFM. Op Instagram kan je ons uh, volgen. Doe dat. En uh, daar kan je verzoekjes doen. Requests. En we hebben nog één nummer voor je. Ja, en die duurt... Uh, Zes minuten, dus dat hebben we precies uitgekiend. zo. Ik bedank iedereen voor het luisteren en ja. tot volgende week. Sorry voor de ben rol. We moeten een maandje wachten helaas, zoals ja. ik wel al zei. Volgende week kunnen jullie weer luisteren naar een nieuwe uitzending van Play It Loud. Brand new, waar ik een overzicht heb van de juni releases. Dus uh, luisteren. Bedankt. Ik wens iedereen een fijne avond. En fijne avond. Tot uh, volgende week en tot, tot volgende maand. Doei.